Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. De oude baas van Abercrombie Fitch wordt beschuldigd van seksuele uitbuiting, meldt de BBC. Mike Jeffries en zijn partner zouden tussen 2009 en 2015 seksfeesten hebben gegeven... waarvoor jonge mannen werden geronseld. Acht mannen zeggen tegen de Britse omroep dat ze toen onder druk zijn gezet... om seksuele handelingen te verrichten. Een hondenfokker uit Deurnen in Brabant krijgt negen maanden celstraf voor het jarenlang verwaarlozen van zijn dieren. De inspectie vond bij de man ernstig verwaarloosde honden die in hun eigen poep lagen en te mager waren. De komende zeven jaar mag hij geen dieren meer fokken. De opvang voor Oekraïnse vluchtelingen in Nederland dreigt vast te lopen. In de centrale opvang in de Jaarbeurs in Utrecht sliepen afgelopen nacht bijna twee keer zoveel mensen als waar plek voor is. De opvang stroomt over omdat er te weinig plekken in de rest van het land beschikbaar zijn. En deze hit is vanavond de grote winnaar van de Buma NL Awards. Ik weet nu dat er een engelbewaarde bestaat. Je kunt maar niet zien als de stad. Ja, dat is natuurlijk Marco Schuitmaker met Engelbewaarder. Het lied is uitgeroepen tot de meest succesvolle single van het jaar. Waarbij er gekeken wordt naar verkoop- en airplaycijfers. Het nummer kreeg ook de prijs voor de meest succesvolle kroeggit. En op nummer 2 van de meest succesvolle singles stond dit nummer. Vanavond ga ik even naar de mond. ...van Chris Cross Amsterdam, Donnie en Tino Martin, Tino Martin. En het nummer In Spanje van Mart Hoogkamer eindigde op de derde plaats. Dan nog het weer. De avond is bewolkt. Snachts in het noorden misschien een bui. Morgen in de rest van het land ook regen. En het wordt een graadje of 16. Zin in Zandvoort, Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu jouw keuze ZFM.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 Welkom terug bij alweer het tweede uur van deze speciale aflevering van Play It Loud Selected. Die vanavond volledig in het teken staat van de Noorse multi-instrumentalist NUT. ...sensatie Leo Moraccioli... ...die met zijn eigen studio en band... ...Frogleap Miljoenen Views heeft gescoord... ...dankzij zijn videoclips van de metalcovers... ...die hij eigen heeft gemaakt... ...van popsongs. Op dit moment heeft Leo zijn concert... ...mogelijk al afgerond of is hij nog steeds bezig... ...in Tivoli, Vredenburg, in Utrecht... ...maar kunnen degenen die er vanavond niet bij kunnen zijn... ...toch genieten van zijn muziek... ...tijdens deze speciale Frogleap special. Fijn en bedankt dat jullie nog steeds luisteren... ...en met mij het tweede uur zijn ingegaan... En voor degene die net pas hebben ingeschakeld... bedankt dat je bent gaan luisteren. Dit tweede uur staat uiteraard weer vol... met een grote selectie van zijn koffers. En uiteraard kunnen jullie ook straks weer horen van mij... waar we nog laatst minute naartoe kunnen gaan qua concerten. Uiteraard begin ik elke uitzending en tweede uur met een uuropener En vond ik het wel toepasselijk om naar aanleiding van mijn mooie reis... samen met mijn vrouw naar het prachtige Jamaica... een metalcover van mijn favoriete reggae-artiest Bob Marley... en de Wailers te draaien. Het geweldige nummer Redemptions song waar hij in 1980 een grote hit mee had. Op het moment dat hij het lied schreef rond 1979 werd bij Bob Marley de kanker in zijn teen vastgesteld, die een paar jaar later hem het leven kostte. Volgens Rita Marley had hij in het geheim al veel pijn en moest hij omgaan met zijn eigen sterfelijkheid. Een kenmerk dat duidelijk naar voren komt op het album, vooral in dit nummer. Leo heeft het zoals gewoonlijk weer lekker eigen gemaakt, zoals alleen hij dat kan. Zijn cover werd op 20 mei gereleased in 2016 uiteraard en is sindsdien ruim 1 miljoen keer gestreamd. Kennen we Chris Cross nog? De jonge hiphoppertjes die in 1992 een grote hit hadden met het nummer Jump. Het jonge duo die beide de naam Chris droegen... waren destijds slechts 12 en 13 jaar oud toen ze het nummer opnamen. Zoals eerder gezegd bij het House of Pains Jump Around... schuwt Leo geen hip hop in zijn koffers... om daar een lekkere metal metalversie van te maken. En dat deed hij weer pestlekker op 6 maart 2020. Leo jumpt graag, zoals ook te zien is in zijn video... die ook weer ruim een miljoen views heeft. Shake your rope Cause I'll be kicking the flavor That makes you want to jump How high will high, Cause I'm just so fly A young lover But hug up my type of guy When everything is through the back With a little slack Cause inside up It's wee wee -wh wee -wh whack wack I come something It's up To keep it jumping I'm being rapped It won't crap Before I'm dumping Ain't nothing suck about Chris, crush me all that So when they act Do they rise If I need that I'm to make it When the girls like jogging To knock it open the way it makes See, yeah, you know me I got to jump in the pub in the pub And in, moving all around you. the midst of it, you take a step back, back, to, back, back, back to the got, back, you were falling again It's that coincidental And like you know it, don't be claiming that it's mental Two little kids with a flow you would never hurt And I'm thinking you can understand every word Watch you listen to my cool small melody? See so that it makes you dreamt with me the act that'll make you So <Sath> make it out drop drop to back make it I'm it fresh cross to make it Someone So try to run but they can't run this So much try to run but they can't fight this So much try to run but they can't run this So Someone try to but they can't So much try but they A crisscross cover van Jump. Or House van de Britse ska-band Madness. Die in 1982 in eigen land en Zweden een grote hit mee hadden. In Nederland werd hij en nog steeds vaak gedraaid op de radio. Met name bij Hilversum 3. Maar werd het gek genoeg geen hit. De single kwam rond de kerst niet verder dan de vierde plek in de tipparade, Maar we mogen het nummer wel beschouwen als een klassieker. En Leo maakte een cover van deze hit al in april van 2019 met 1,7 miljoen views. Maar maakte een nieuwe versie op 4 maart van 2022 die tot nog toe slechts ruim 400.000 views heeft. Een moeilijk nummer om te zingen tijdens een karaoke-avondje met vrienden is natuurlijk AHA's grootste hit Take On Me. Dankzij de hoge uithalen... Maar Leo wint daar geen doekjes om en doet het gewoon. Zij het op zijn manier met harde schreeuwerige uithalen zoals we die van hem gewend zijn. Het was een van de vroegere koffers die hij plaatste op 17 oktober van 2014. En waar hij maar liefst ruim 10 miljoen views mee wist te scoren. I'm sitting in the shade swimming with the rhythm that the drivers made The people passing by They will stop and say Oh ...gaan altijd prima samen, vind ik. Denk bijvoorbeeld aan de Deense Fallbeat... ...dat Rockabilly met Metal heerlijk weet te combineren. Maar Leo deed het in het eerste uur al... ...met Elvis Presley, Blue Suede Shoes. Wanneer ook weer voortreffelijk met zijn versie van Chuck Berry's Johnny Be Good... ...dat eigenlijk naar meer smaakt. Dat meer mensen deze combinatie geweldig vinden... ...blijkt wel aan de aantallen views... Zijn video dat hij op 24 maart van 2017 postte... is namelijk ruim 9 miljoen keer bekeken. Zover voor wat betreft de rock'n'roll klassiekers. Al past de volgende cover ook wel een beetje in dit rijtje. Het swingt in ieder geval lekker. Deze Money for Nothing van de Diaries Rates... die volgde na het grote succes van Salt and Swing... die hij opnam met Mary Spender... En released op 30 maart 2018. En zo'n succes als hij had met Sultan's of Swing, die maar liefst 41 miljoen views behaalde, had hij met deze cover niet. Maar toch een ruime 3 miljoen. Een schijntje dus. Deze bekende Rocket, opgenomen door Rick Ashley in 1987... ...dat deels populair is gebleven vanwege de grapwaarde. Of je er nu voor kiest om je publiek door Rick Rollen of het gewoon voor de lol te spelen... Dit zorgt gegarandeerd voor een glimlach en dat is precies waar Leo waarschijnlijk ook voor heeft gezorgd bij het zien van de clip en horen van zijn metalversie ervan. Hij plaatste deze koffer op 3 juli 2015 en vergaarde er meer dan 4 miljoen views mee. Ook de jaren 80 waren ruim vertegenwoordigd in de keus van zijn metal coffers, gezien het volgende blokje en de al eerder gedraaide classics in het eerste uur. Het helpt ook dat hij een behoorlijk breed scala aan vocale stijlen kan uitvoeren... en dat de muziek interessant is. En dat zijn video's grappig zijn. Dus al die dingen samen zorgen ervoor dat het ook bij de koffer van Madonna's Like a Prayer werkt. Want muziek gaat tenslotte over plezier maken. Het is de moeite waard te vermelden dat Madonna op zijn minst een beetje metal is. Weet je nog die keer dat ze een paar uh, Pantera riffs jamde? Ik weet het niet, maar het schijnt zo te zijn. I made it through the wilderness Somehow I made it through Didn't know how lost I was Until I found you No, Jolie heeft op 25 mei van 2018 de kroon bedreigd die toebehoort aan Alien and Farm... voor de beste cover van Smooth Criminal van Michael Jackson. En heeft hij begin 2019 deze prestatie gevolgd met zijn grootste Frog Leap Studios video tot nu toe. Een absolute killer metal video cover van Jackson's grootste hit thriller... Maar het begon op 30 januari 2015. Allemaal met zijn eerste cover van Beat It. Die jullie net hoorden na Like a, pray, uh, like a Virgin. Bad volgde nog. Maar ook Billie Jean. CCC, Leave me alone. En nog niet zo lang geleden nog Dirty Diana. Een eveneens succesvol bekeken video is die wel van Christina Aguilera's grootste hit Genie in a Bottle. Dat maar liefst 7 miljoen keer is bekeken sinds zijn upload op 7 april 2017. Leo nam het nummer op samen met de Noorse zangeres Lilian Rinaldo Killingstad. Die ook in de video te zien is samen met een duivelse handpopversie van Leo. Check it out. Someone kennen we Mr. Oizo nog, ofwel Quentin Dupieux? De Franse filmregisseur en muziekproducent bekend van die platte beat. Bekend om dat gele knuffeltje Flat Eric. Die gedurende de clip uh, met zijn hoofd wild schudt op de beat. Dankzij een reclamespot van Levi's dat Dupieu had geregisseerd wordt het nummer een hit in 1999. En natuurlijk wist Leo ook deze hit op 10 maart van dit jaar door de metalen shredder te halen. En gebruikte hij een handpopversie van zichzelf om een leuke en grappige video te maken. Check it out. Voor we alweer doorgaan naar het laatste blokje... van deze lekkere metalcoffers van deze YouTube-meester... ga ik jullie zoals elke week eerst vertellen... naar welk concert we deze week nog heen kunnen... middels de wekelijkse concertagenda. De Play It Loud Concertagenda. Er zijn vandaag de dag weinig metalbands die zoveel tweestrijd veroorzaken als black metal band Liturgy. Al is het eigenlijk geen black metal meer te noemen. In de afgelopen 15 jaar heeft de groep rond Hela, Ravenna, Hunt Hendrix het genre black metal zover uitgerekt en vervormd dat het eigenlijk niet meer te herkennen is. Kenmerkend daarvoor is het nieuwe album 93696 waarin Liturgy def definitief verhuisd is naar een geheel eigen wereld. De geest en ziel van Liturgy is Hunt Hendricks, componist, filosoof, multi-instrumentalist en zelfs religieus theoreticus. Vanaf het begin als een slaapkamerproject is Liturgy onder leiding, haar leiding uitgegroeid tot een avantgardische kijk op het genre die niet terugdeinst. Uh, ...voor een uitdaging in de vorm van een onderwerp of sonische structuur. De band geeft 3 oktober, dinsdag 3 oktober een concert in het patronaat... ...met Sla Saluti Groom als support act... ...dat zonder de drama-oorsprong achter zich te laten... ...een schurende, suggestieve mix van Noise Rock en Post Punk speelt. Kaarten zijn nog beschikbaar en kosten 18 euro per stuk. De deuren openen om 8 uur en aanvang is half 9... Een dag later op woensdag 4 oktober staan eveneens in het patronaat drie bands gepresenteerd door Complexity. Hoofdact is het noorse Astrosaur... dat riffs gebruikt als middel om je naar een andere dimensie te brengen. Dit noorse power trio in de heavy psyche, rock en postmetal scene begon hun missie in 2017 met het debuutalbum Fade In, Space Out. Met hun derde album Portals brengen ze een uitgebreide en overtuigende verkenning van het oneindige met zwevende gitaren en krachtige grooves. De band combineert elementen uit verschillende genres zoals postrock, doom metal, psychedelische rock en progressieve metal. Astrosaur heeft hun verbluffende live-skills bewezen op festivals als Complexity Fest, Vacuum Fest, Portals Festival en Colossal Weekend. Maar ook op tournees met, met onder meer Agent Fresco, Leprous en Kvelertak. Als support komen de Amsterdamse punk act Oats mee en de Haarlemse death and roll band Ziggurath. Kaarten zijn nog te koop voor slechts 7 euro, dus geen geld. De deuren openen om half acht en de start is om acht uur. En dat was het weer voor deze week. Volgende week hoor je me uiteraard weer met de agenda van die week. Maar gauw door naar het afsluitende blokje Frog Leap Covers... waar ik nog een hele foute heb klaarstaan... en een nostalgische tv-tune van een zeer populaire popperserie... Nee, niet de Muppets. Maar eerst heeft Leo Morcioli in zijn Frog Leap Studios... opnieuw een populaire non-metal klassieker in heavy metal gedoopt. Deze keer kreeg Bloodhound Gang, Ubersong, The Bad Touch, de Ear... en veel gegrom, Sweat Baby Sweat. Like the lost guy that comes of Egypt, only God knows where we stuck it. in jaren tachtig een kind was zoals ik, keek je misschien wel naar Fraggle Rock. Het was een feest wanneer we deze schattige maffe poppen zagen. Ik had de afgelopen jaren niet veel over de show nagedacht, maar ik herinner me wel het themalied dat pakkend is en heel gemakkelijk voor kinderen om mee te zingen. Zijn versie van de theme song van Fraggle Rock is vrijwel precies wat je zou verwachten als iemand metal Fraggle Rock zegt. Het eerste complet is bijna een hair metal versie met een minder bombastische zanger. Maar dan komt er een echte metal grunt. Wat gevolgd wordt door een breakdown waardoor het een geheel aanzienlijk meer metal wordt. Het is straightforward maar de video is redelijk charmant. En het is een echte nostalgie trip als je bent opgegroeid met deze show. En met deze vrolijke nostalgie trip sluit ik mijn Frog Leap special van Play It Loud Selected af. En bedank ik jullie weer voor het luisteren. Smaakte dit naar meer? Laat het me weten. En wie weet zal ik in de nabije toekomst... wederom een programma aan meneer Moraccioli geweldige koffers wijden. Volgende week kunnen jullie weer genieten van de meest nieuwe metal releases... met alweer de zesde aflevering van Play It Loud brand new. Hopelijk tot dan. Voor nu wens ik jullie nog een fijne resterende avond... en voor zo direct wel trusten. En ik sluit nog even af met een nummertje... wat ik het eerste uur mee afgesloten heb... Maar niet helemaal kon draaien, helaas. De soundtrack van natuurlijk de South Park-serie... die ik dan nu wel in zijn volledige geheel ga draaien. Dan had ik nog een klein nieuwtje te melden. Ik heb een binnenkort, uh, 23 oktober, heb ik een, een leuke mededeling... want dan ga ik een interview hebben met een band... En daarover horen jullie uiteraard meer. En deze band is, um, ja, gaat binnenkort hun nieuwste hun eerste album releasen, getiteld uh, Luna. En die is um, de release uh, show zal plaatsvinden op 27 oktober. En ik zal zij dus gaan interviewen over deze release show en hun nieuwe album. Dus blijf uh, volgen. Mijn Facebookpagina uiteraard play it loud. At ZFM antwoorden. Daarover ga ik meer informatie delen. Maar nu dus het laatste nummertje van vanavond. Ik wens jullie een fijne nachtrust toe voor straks. En bedankt nogmaals voor het luisteren. South Park gonna leave my wolves behind Head on up South Park gonna see if I can't unwind So come on down South Park and meet some friends of mine Oh, on my darkness off the pulse Steaming my them. My track, off the ball. Fact, all of good for you So my <laughs> I'm going down south, I'm gonna have myself a time faces everywhere, the without temptation I'm going down south, I'm gonna leave my walls behind.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 Elf.